Dit is Radio 1, Nachtbrakers. Frank van der Linde. Twee minuten over vier, uh, je luistert naar uh, Radio 1, dus Nachtbrakers. Het gaat over liefdesverdriet. Ik, uh, ik heb een pittig uurtje achter de rug al. Van, uh, ja, ik had, uh, had Erik aan de lijn, Erik barst in tranen uit over zijn liefdesverdrietverhaal. Ik had... Uh, ik had Paul aan de lijn, die heeft een liefdesliedje geschreven. Ik had Remco aan de lijn, die uh, in een caravan zat nu in Noord-Brabant... omdat hij het huis uit was gezet, omdat het uit was met zijn vrouw. En um, toen net Har. En Har heeft ook een, een pittig verhaal meegemaakt in begin jaren negentig... over dat het uitging tussen, zij, uh, tussen zijn vrouw en hem en het kind dat er tussen zat. Liefdesverdriet, omdat het uit is gegaan uh, met mijn vriendinnetje afgelopen dinsdag. En ik denk van ja... Halve smart, of nee, gedeelde smart is halve smart. Dat was hem. En ik denk, ik, ik, ik, ik klets er gewoon lekker over met jullie. En ik moet eerlijk toegeven, het helpt me wel een beetje. En, en eigenlijk ook, dat kan altijd erg Want ik heb verhalen gehoord dat ik denk van, ah, oh, echt wel een beetje te doen. Maar ik, uh, ik wil nog veel meer verhalen horen. 0800-1121, daar kan je naar bellen, daar ben ik op te bereiken. 0800-1121. En uh, ja, het vaste prik in het programma, dat zij doen ook altijd een duit in het zakje, dat zijn mijn vrienden... In de BNN-bar, in Boyd's Bar. Zij praten mee over het onderwerp van vannacht. Het eindigen van relaties. En hoe zij omgaan met het uitmaken. Boyd's bar. bar. Nou, het, ja, ik heb er ik heb nooit gehad... Ja, wel liefde studie. Maar uitmaken, hou oh, je wel. Ik, nee, ik heb nooit geen lange relaties gehad, maar... dan uh, dat geldt uitmaken dus wel, hè? Als je... Ja, ja uitmaken <laughs> geldt ook voor korte periodes. Ja. <laughs> tijd. Ben jij degene meestal? Of, nou? Ja, ja. Ik was altijd degene die na twee weken zei van... nou, nah, dat dus zullen we dit maar niet meer doen. en Waar ligt dat aan, hè? Waar zit dat in? Ja, ik denk... Uh, verveling en... Uh, maar vind ja. je het dan kut om te doen? Denk je dat, oh shit, moet ik weer dat meisje gaan vertellen dat het niks wordt? Nee. Nee, ik vond het nooit kut om te doen. Maar ik had ook altijd de, de juiste momenten, zeg maar. Vond jezelf? Vond ik zelf, <laughs> ja. ja. Ik heb wel... Ik heb één... Tenminste, ik heb een paar... Ik heb twee lange relaties gehad, maar eentje, eentje van, van vier jaar... toen ik 27 was, tot dus mijn 31ste. En uh, dat vond ik echt de hel. Want ik dacht op een gegeven moment, nou, dit is gewoon klaar. Dus toen, dacht ik, toen ben ik eerst nog twee weken... daar heb ik gezegd, nou, ik, wil bij, ik ga even bij mijn zus... want ik denk dat ik wil even tijd alleen... terwijl ik natuurlijk al lang wist dat ik er gewoon klaar mee was. En hij wilde echt niet dat het uitging, want hij had helemaal bedacht... We woonden al samen en hij dacht dus echt: Nou, dan worden ze nu wel bijna tijd voor kindjes en zo. En ik kreeg echt zo van: Kindjes, kindjes. Nee, nee, Oké, misschien is dit niet de juiste relatie voor mij. Dus toen heb ik het uitgemaakt. Nou, dat vond ik, dat vond ik al kut, want ik was zelf ook wel verdrietig. Maar voor, ik vond het allerergste moment dat ik toen op een dinsdag. Toen ging ik mijn spullen daar ophalen. Dus toen uh, was ik zo bezig met de kast uitruimen, dus mijn kledingkast. En ik kon zelf dus echt niet stoppen met huilen, wat hij volgens mij super irritant vond. Want hij dacht, ja, wijf, jij maakt niet uit. Wie is het nou uit. slachtoffer? Ja, ik ben hier de zielige. En ik kon maar niet stoppen met huilen... En ik was dus, toen was ik dus met mijn kast zo aan het opruimen. En ik was dus vergeten om de schoonmaakster af te bellen. Dus ondertussen was de schoonmaakster beneden bezig. Met soppen en ik alleen maar... Maar waar was je en dan zo kwam... verdrietig om? Ja, je omdat ik dan... het ook wel moeite... Het was wel vier jaar en het was een hele aardige jongen en zo. Het was niks mis met die jongen, maar... Het was een heel burgerlijk bestaan en... en echt een huis in uh, fucking Noordwijkerhout... en op zaterdag ging hij dan in het plaatsen. nou ja, in ieder geval, dat vond ik allemaal kut. Dus ik, maar ik vond hem wel heel lief, dus ik vond het ook wel... dat was wel vier jaar van mijn ja, leven. Ja. Dus ik kon gewoon niet stoppen met huilen. En toen kwam hij dus boven... en toen keek hij zo naar die kast, die dus helemaal leeg was. Ja. En toen schoot hij dus ook vol na. Toen had ik het dus helemaal... Die schoonmaker maar, beneden nog Ja, die schoonmaker <laughs> maar aan het toetsen. Die ook op een gegeven moment zo naar boven zo een beetje brulde, zo van... Um, um, ik ga. Ik zei, oh, ja, ja, toen dacht ik: ja, moet ik haar nou gedag gaan zeggen? Zulke ogen. En zo. Ah. Nee, dat, maar dat vond ik echt wel. Maar het is ook iets voor vrouwen, want ik moest ook heel erg huilen toen ik het zelf uitmaakte. Ja. En toen werd ik ook zo aangekeken: van, waarom huil jij nou? Maar ik vond het ook heel erg om te ja. zeggen. Ja, maar je doet iemand gewoon veel pijn. En ik vond uiteindelijk toch mezelf ook best wel zielig. Want ik weet ook niet zo goed waarom. Het ja. is wel een heel ander leven wat je ook krijgt. En uh, ja, je moet ineens ja. je hele leven weer opnieuw gaan indelen. Want je ja. hebt een soort schema met elkaar. En... Ja, precies. Ja. Het, ja, ik heb alleen maar geschaddeld. Maar ah, jij dat? Heb jij wel eens het uitgemaakt? Of... Ja, nou, tot een jaar geleden was ik altijd degene die het uitmaakte. En dat vond ik wel heel vervelend om te doen. En ik ben altijd wel zo iemand die dat liever uitstelt of ook ja. afstelt. En gewoon... Ja, ik heb hem al eens een keertje echt uh, een week in mijn huis opgesloten en uh, gewoon niks laten horen. Oh, echt? En, en zij ging dan ook met vrienden van mij om en die hoorden dan ook niks van mij. <laughs> en op een gegeven moment stond er dan een vriend van mij voor de deur. Ja, ik woon in Utrecht en hij woont in Delft. Dus die is gewoon een uur naar, naar, naar mij komen rijden Van Sander, dit kan echt niet. Je gaat nu iets doen, maar. Gaat niet. Want die wist wel dat jij je aan het verstoppen was voor haar. Ja, ja, ja, ja, die kennen me lange dagen. Toen dag had je gedaan. bijna World of Warcraft uitgespeeld. <laughs> nou ja, daar was ik heel ver mee inderdaad. Ja. En afgelopen jaar uh, uh, is het voor het eerst uh, gebeurd... dat een meisje bij mij heeft uitgemaakt. Oh. En toen begreep ik, echt ook, toen begrepen kon ik zo ook alle liedjes en alle verhalen... <laughs> van dat je je echt gewoon ellendig voelt. Want je hebt echt gewoon een week of twee nergens zin in. En je denkt de hele tijd, uh, dan ben je het weer even vergeten. En dan ga je weer door met je leven. En op een gegeven moment... Oh ja. It hits dat you. Dat was er yeah. nog steeds. It hits you, liefdesverdriet. Daar gaat het over vannacht hier uh, in Nachtbrakers op Radio 1 voor BNN. Wat is jouw verhaal wat betreft liefdesverdriet? Misschien heb je wat tips voor mij, want ik, uh, ik heb het een beetje. En, uh, ik, kan, ik kan jou gebruiken. Bel naar 0800-1121. 0800-1121. Dit is zo mooi. Maybe the sun will shine. The clouds will blow away Maybe I won't feel so afraid I will try to understand Maybe you just need some time alone Dus uit uh, afgelopen dinsdag met mijn vriendinnetje Silke. En daarom gaat deze uitzending over liefdesverdriet. Maar ja, dan zit je een beetje na te denken van... oh ja, oh ja het is natuurlijk wel eens eerder uitgegaan. Ik heb wel eens eerder vriendinnetjes gehad. En toen het uitging met mijn vorige vriendinnetje, Lianne... dat was uh, nou, een jaar geleden ongeveer. Toen heb ik heel veel dit geluisterd. Het Wilco hoorde je met uh, Either Way. En dat is ook echt, ja... Ik denk dat muziek toch wel echt een, iets is... waar je jezelf een beetje in kan verliezen... qua um, liefdesverdriet of qua het baren van dat het uit is... Die kan je een beetje zwelgen in zelf meeleiden. Dat je denkt: van oh, dan ben ik toch zierig dat je op, je op je kamer gaat zitten. Of, of, of aan de kroeg met een biertje erbij en een sigaretje. en dat je gewoon gaat nadenken: van ah, wat het zo leuk We Gingen toen daar naartoe Naar Vlieland zijn we geweest. En dat je denkt: van ah, ja, dan helpt muziek heel erg. En dat doet Wilke ook bij mij. En uh, je hoorde either way. Ja, en, en over muziek gesproken: ja, ik moet even het gevoel aan jou meegeven. wat muziek met je kan doen. als je een beetje liefdesverdriet hebt en het even niet weet. Wat het nou uit is en wat de toekomst gaat brengen, en dan, uh, ja, dan is, dit een, is dit een band waar je een beetje in kan verliezen. Dit is, dit is niet heel erg mooi en, en gevoelig zoals Wilco, maar dit is gewoon even rock and roll: even knallen. Even knallen met Creedence Clearwater Revival. Ja, je voelt hem toch wel zo. So, Creedence Clearwater Revival. 70 minuten over vier op Radio 1. Uh, je luistert naar Nachtbrakers. En er wordt flink genachtbraakt. Want het gaat over liefdesverdriet. En um, je kan bellen met jouw verhaal over liefdesverdriet. Of mij een advies geven. Wat, wat ik het beste kan doen uh, om van mijn liefdesverdriet af te komen. Of, nou ja, bel me met mooie verhalen daarover. En met goede tips naar 0800-1121. Ik heb het heel langzaam uitgesproken. Want het is al best wel laat... Het gaat allemaal wat langzamer, misschien ook bij jou. Dus daarom 0800-1121. Mandy, uh, jij uh, belde naar 0800-1121. Goeienacht. Frank. Het gaat over liefdesverdriet, over uitmaken, over verbreken van relaties. Ja. Wat uh, ja. heb jij... Dit? Want ja, ik denk dat iedereen wel ergens een ervaring ermee heeft. Ja, dat denk ik ook wel. Ik heb dat inderdaad ook is dus al wel een tijdje geleden, inmiddels alweer twee jaar geleden... dat ik voor het laatst echt... Um, ik hoorde net dat je er echt ziek van kan zijn, volgens mij was ik dat toen ook een beetje. Ja, wat voelde je dan? Ja, dat je gewoon niet zo goed meer weet wat je met jezelf aan moet. Dat je ook zoveel huilt, zoveel tranen, dat je niet eens wist dat je zoveel kon huilen. Ja. Een, beetje, een beetje dat. En dat had ik twee jaar geleden wel en sindsdien eigenlijk um, niet echt meer. maar dat vond ik toen wel op dat moment wel echt heel kut. En, en want je had een relatie dan en ja. dat ging uit. Was jij ja. degene die, die het uitmaakte of maakte hij het uit? Um, ja, dan toch wel meer ik dan hij. En toch ja, was je er zo denk. ziek van dan? Ja. Ja, ik was, ja het was niet een soort van mijn, mijn vrijwillige keuze of zo. Maar het, het ging gewoon niet meer. En anderen hadden er ook zeg maar last van. Dus het, het kon gewoon niet. Het was gewoon op... Ja. Ik had heel lang geprobeerd, maar het, uh, het was gewoon een beetje op. En toen was ik wel echt heel erg verdrietig. Ja. En hoe ging die... Was het, hadden jullie afgesproken? Hadden jullie al van tevoren dat je... <laughs> ja, dat zijn niet klote sms'jes, maar van... Schat, uh, kan je vanavond? We moeten praten, inderdaad. Nee, het was niet verwacht. We waren die dag ook naar een feestje gegaan. En, of die... Nou, het was een, oh, een festival. En hij um, had toen een beetje veel gedronken. En dat is gewoon die avond toen geëscaleerd. En toen... Um, ja, toen was het uiteindelijk moest het wel uitgaan. Uh, hoe lang hadden jullie verkeering? verkering? Anderhalf jaar. Ja, dat is best wel pittig. dat het ook op zo'n avond, door, door drank, dat het dan explodeert, ja. terwijl het al waarschijnlijk wel eraan zat te komen. Omdat je ook zegt van ja, dat, voor mensen om ons heen was het ook niet altijd even leuk. Misschien? Nee, klopt. Dus het had eigenlijk al wel eerder gemoeten. Dus ja. Het is wel een beetje jammer dat het door drank. Um, Kapot gaat, zeg maar. Ja. En, en want je zei van ik was er echt ziek van. Ik wist niet dat je zoveel kon huilen. Wat heb, wat heb je eraan gedaan om er overheen te komen? Nou ja, eerst gewoon heel veel huilen en daarna gewoon eigenlijk door. Ja, je kan er niet echt in blijven hangen. Nee. Gewoon doorgaan met leven. Heb... En inderdaad ook muziek. Ja, nou ja, dat wilde ik net zeggen. Ik heb nu twee platen eigenlijk achter elkaar gedraaid bijna. Dat waren Welcome een heel, heel, heel verdrietig liedje eigenlijk. Of in ieder geval een heel gevoelig liedje. En wat steviger van Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou. Um, welke muziek hielp jou heel erg? Uh, nou, in het begin was ik ook een beetje van vooral heel veel liedjes... Waarbij, waarvan je eigenlijk nog verdrietiger wordt. Ja. <laughs> yeah. um, want dan valt het je ook op dat eigenlijk elk liedje over liefdesverdriet dus verdrietig uithoudt. Uh, dus dan kun je ook elk nummer lekker op jezelf betrekken, dat dus mm -hmm. je denkt, ja dat heb ik ook. Maar daarna dan toch wel iets vrolijkere nummers waarvan je denkt, ja daar word ik in ieder geval nog een beetje vrolijk van. En gewoon we weer leuke dingen gaan doen met vrienden en zo dat helpt ook altijd wel. Ja, en, en veel erover praten is volgens mij ook wel een goede tip, om het gewoon een beetje te verwerken of zo Ja, gewoon, het is nou eenmaal zo, dus ja, als mensen dan... Dus het is ook wel fijn dat vrienden inderdaad er voor je zijn en met je willen praten en je kunnen afleiden door leuke dingen te gaan doen. Uh, heb jij, uh, want dat, in het eerste uur had ik Wil aan de lijn. Wil Berghuis, zij is uh, seksuoloog onder andere. En die zei van, ja, eigenlijk moet je gewoon helemaal geen contact meer met elkaar hebben. Want, want ik vroeg van haar, van, het is dus uit met mijn vriendinnetje, wat, wat kan ik het beste doen? Zij zei ze, ja, geen contact meer. Wat heb ja. jij toen de tijd gedaan? Nee, ik, ik had ook geen contact meer. Echt helemaal vanaf nee. het punt dat jullie zeiden van, het is uit, geen contact ja. meer? Ja, maar hij, ja, dat komt niet meer, nee. Uh. Maar hoe, dan is het zo rigoureus, heb ik het idee. Want een vriendschap bloed dood of zo, dan zie je elkaar nou ja, eerst één keer in de maand niet. En dan, nou ja, dan gaat het gewoon zo een beetje geleidelijk. Maar een relatie ja. is in één keer, bam! Ja, ja, klopt. Goh, nee, ik, heb hem niet, nou, ik kon hem niet meer spreken. Nee? Nee. En hoe heeft hij, weet jij hoe hij ermee omging? Um, heb je dat van derden gehoord bijvoorbeeld? Omdat ja, jij hem ja, hij heeft therapie ervoor gehad. Oh, echt? ja omdat hij er eigenlijk net zo ziek en verdrietig van was als jij. Um, ja, omdat hij gewoon een beetje problemen met zichzelf had, daarom ging het ook uit. Dus hij, hij moest verplicht um, naar psycholoog en dat soort dingen. Ja. Ja. ja. Daar schrik je dan wel misschien ook van. Dan. Nou ja, ik vond het eigenlijk. Al, ik dacht alleen maar, ja, dat, ik, dat is goed. Dat heb jij echt nodig. En dan hoop ik dat je er. Uh, dat uiteindelijk beter met je gaat. En bij mij mocht hij niet in de beurt komen. Dus ja, ik heb hem niet meer gezien en gesproken. Nee. Nee. Heb je voor uh, mensen die luisteren en voor mij... Uh, die, die een beetje liefdesverdriet hebben... heb je nog een, yes. een, een soort super tip? Nou ja, maar voor wat voor mij heel erg hielp was gewoon... inderdaad even goed janken erover. Of als je niet wil, maar gewoon even goed verdrietig erover zijn. En daarna wel doorgaan met, met leuke dingen doen. En niet, niet te veel erin blijven hangen. Want... ...komt uiteindelijk toch wel weer goed. Ja, ja mijn, en, en mijn vader, die, ik, ik had het aan hem verteld ook... ...en uh, hij zei van... ...jonge Frank, er zijn meer vrouwen dan kerken. <laughs> um, ja, ik, ja, ik hoop dat het andersom dan ook geldt... ...dat er ook meer mannen dan kerken zijn. <laughs> ja, ik denk het wel. Ja, nou dan komt het allemaal wel... Hoe, goed is het, hoe is het nu met jou in de liefde? Ja, dat gaat wel weer goed. Oh, heb je, heb je weer uh, een vriendje? Nee, een vriendje wil ik het niet noemen maar gewoon lekker een beetje... Je bent weer goed op de markt. Ik, Het gaat weer goed op de markt, ja. <laughs> goed Uitstukken. om te horen. Heel goed ja. om te horen. Hey, hele was... fijne nacht en dankjewel voor het bellen. Jij ook. En uh, ik, ga nog, uh, ik ga nog even nog tot vijf uur zwelgen, zelf meeleiden. Maar ook met jouw verhalen. Bel naar 0800 1121. Dit is Jake Buck met Lightning Bolt.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 When the moment got shattered I remember what she said And then she fled In the path of a lightning ball Het is weer zover. Effe een sigaretje roken. Effe de boel de boel een beetje. Want eh, uh, nou ja. ja, ja. Het is toch niet de allerleukste uitzending? in ieder geval. Ik vind het wel een leuke uitzending. Maar het onderwerp is natuurlijk uh, best wel pittig en dan is het lekker om even een sigaretje te roken. En dan ben ik ben blij dat je er weer zit. Vorige week zat je er ook. Hé, hey, ben je weer? Ja. Ben je al minder gaan roken in de tussentijd, of niet? Uh, um, nee. Uh, niet, nee. Ja, ik heb niet veel gerookt voor mijn doen deze week. Ja. Had dat maar... zijn redenen? Nee, eigenlijk niet. Hey. Oh, ik heb wat minder gerookt deze week. Mijn uitzending gaat... Uh, David, daar zit ik mee op het uh, dakterras weer. Van Radio 1, vorige week zat ik ook met je. We hebben een beetje hetzelfde rookritme, lijkt het wel. Ja, uh, het gaat over liefdesverdriet, De, deze uitzending. Mijn vriendinnetje en ik zijn uit elkaar deze week gegaan. Oh. Ja. Hoe, hoe sta jij erin? Heb jij, heb jij wel eens liefdesverdriet gehad? Niet echt, eigenlijk. Ik heb, uh, ik heb sowieso maar eigenlijk, eigenlijk maar één echte serieuze relatie gehad. Die heeft wel echt heel lang geduurd, vijf jaar. Mm -hmm. uh, en dat heb ik zelf uitgemaakt en dat is... Maar is ook niet leuk, toch? De nee, andere, nee, nee, andere kan kant. ik kan zeggen, dat, dat is ook kut. Of, of vervelend bedoel ik. Uh, maar dat was geen verdriet, omdat ik wel gewoon zelf wist van ja, ik ga het uitmaken en dat is wel de goede beslissing. En... Uh, waarom ging het uit? Waarom? Yeah. Ja, het was... dat had gewoon vijf jaar geduurd en... Uh, zij, we gingen allebei studeren, alleen ging zij gewoon al haar vakken halen en ik ging uh, drie avonden in de week in de We waren gewoon best wel veranderd, weet je wel. En uh, de, ja, de, ko de koek was op de rekening uit. Uh, al die, uh, al die... Maar vijf jaar, want hoe oud ben je? Ja, ik ben, is, ik ben 22. En heb je vijf jaar verkering gehad ja, al? Dat is heel lang. Het, het is al anderhalf jaar uit. Het is, het is echt begonnen als een middelbare schoolverkering. Uh, uh, en het eerste anderhalf jaar was, was het misschien ook wel een beetje puppylof. En toen was het wel een jaartje of twee, drie wel echt. Gewoon wel echt uh, relatie uh, houden van, weet ik veel. En het laatste jaar was het, merkte ik wel van ja, het is wel een beetje over. En was ik uh, moet aan het verzamelen om het uh, <laughs> te... Het, het heeft wel even geduurd. Het, het moment dat ik door had dat het misschien toch wel klaar was... en dat het ook daadwerkelijk klaar was, heb ik best wel even tussen gezeten. Ja. Maar ik heb toch wel zeker, zeker drie jaar van de vijf wel echt een... <laughs> het klinkt heel slecht. Maar getwijfeld uit. of je het uit moest maken? Ja, niet zo getwijfeld. Ja, dit, ik denk als ik het niet had uitgemaakt op dat moment, dan was het ook nog wel gewoon best wel lang niks aan het handje geweest. Maar dat vond ik niet genoeg, weet je wel. Dan wordt het zo'n ja, prima relatie en verder. En dus en daar heb ik wel over getwijfeld en toen wist ik het en toen heb ik het uitgemaakt. Ik merk nu, het is dan een paar dagen uit, dat ik vooral heel erg um, de sms'jes ook mis en zo. Dat je als je in bed ligt voor het slapen gaan ook nu, uh, voor de uitzending of zo, dan was zij vaak op zaterdagavond nog wel wakker. En dan even sms'en en zo, maar ik merk dat ik dat best wel, best wel mis. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat miste jij het meeste toen het uit was? Uh, uh, dat is wel heel pasaal, maar het de seks wel gewoon, omdat ja, als je een vriendin hebt, dan gebeurt dat gewoon best wel vaak. En dan gaat het uit en dan moet je het toch weer even opzoeken. Ja. En ja, ook wel gewoon het, het hebben van een vriendin. Want ondanks dat de rector wel een beetje uit was, was, het ook, was, was ze niet opeens een stomme vervelend wijf geworden. Weet je wel. We konden het nog best wel leuk hebben samen. Ja. Alleen de echte spannende er was eraf. Maar ja, je mist wel dingen die je eerst al had. En hoe heb je dat daarna gedaan? Want ik, ik vind het aan een relatie zo raak. Ik als je een vriend hebt... Dan zie je elkaar, of, of waar je vrienden mee bent, zie je dan bij wijze van spreken één keer in de week. Dan zie je elkaar één keer in de twee weken, dan één keer in de maand, dan één keer in het half jaar. Dan bloedt het als het ware een beetje dood. Uh -huh. Maar met een relatie is het echt van, wap, in één keer klaar. Hoef ja. ik haar daarna nog gezien heb ja. Nou, uh, bijna niet eigenlijk. Want zij is er echt best wel kapot van geweest. En die heeft ook echt wel aangegeven van, joh, ik, uh, ik, ik wil je even niet zien, want ik uh, trek heel slecht. En toen heb ik haar een paar maanden daarna een keertje gezien. En uh, toen was ze... Ja, het ging... ze ging daar echt heel slecht op, zeg maar. Dus ze heeft echt wel heel bewust afstand genomen. En toen hebben we daarna nog twee of drie keer koffie ge gedronken. En uh, toen konden we wel gewoon praten. En, en ik... ik had wel zoiets van... Ja, we kunnen inderdaad gewoon om zoveel tijd nog even afspreken. Kijken hoe het gaat. Maar dat vond zij toch een minder ja. goed idee. Dus ja, ik, yeah, nee. ik, ik, ik heb haar bijna niet meer gezien. Ik heb ook nu gewoon eigenlijk geen contact meer. En heb je wel eens... Liefdesverdriet gehad? Je zegt van, nou, ik heb een hele lange relatie gehad. Toen heb ik het zelf uitgemaakt. Dan is het wat makkelijker, want dan, sta je, dan ben je al heel lang bezig met die keus. Mm -hmm. Heb je wel eens liefdesverdriet gehad met een meisje waar je dan een beetje mee scharrelde bijvoorbeeld? Nee. Die je leuker vond, dat jij haar leuk vond dan dat zij jou vond? Ja, ja, zeker wel. Um, dat, was, um, dat was met een meisje, die, die was al een goede vriendin van mij. En we wisten eigenlijk al best wel lang gewoon dat we elkaar ook wel leuk vonden. En dat deden we maar niet zeggen en uiteindelijk toch wel en toen dacht ik van ook toen hadden we gezegd nou ja dan hebben we nu toch een soort van verkeer? Ja, ja maar toen ging ze echt twee drie weken later ging zij voor een minor naar het buitenland en um, toen ja toen bleek zij het in het buitenland toch gezelliger te vinden dan uh, contact houden met Nederland uh, dus dat, dat begon heel mooi en dat was eigenlijk al binnen no time weer voorbij niet echt verdriet om gehad, maar wel, wel echt goed van gebaald, weet je wel. Uh, want ik vond haar denk ik toch leuker dan zij mij. Of, ja. Of, ik weet niet, ja, Het liep gewoon niet. En daar heb ik wel echt goed van gebaald. Maar ik heb er niet bakken van gelegen of gehuild of wat dan ook. Uh, maar wel, uh, ja, dat was wel kut. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja, ik merk ook dat ik wat sneller rook nu. Op een of andere manier. Ik, voel, ik zoek een beetje met troost ook een ja. ik. Dus hij is, uh, hij is alweer op aan mijn kant. Het was weer een innoverend gesprekje. Ja, nou, dankjewel. En uh, nou ja, bedankt voor je ervaring ook. Ja, Misschien kan ik, er, uh, kan ik er weer wat mee. Ja, je, kan, je, je kan altijd komen roken. Ja, Jij zit hier wel, hè? <laughs> Dankjewel. Ja, natuurlijk. Dankjewel. En luister hè. Ja. Don't you love her badly? Or don't you need her badly? Don't you love her way? you say De band, uh, uh, ja, de, de beste band van de wereld als het mij betreft. Ze, zijn, uh, ze bestaan niet meer, maar oh, wat goed, the Doors, Love Her medley. En uh, ja, alsof er iets in de lucht hangt. Want uh, ik, nou, ik maak een programma over liefdesverdriet en over uitmaken. Het is dinsdag uh, uitgegaan met mijn vriendinnetje. En ik krijg een sms'je van een vriend van mij. En die zegt van ja, ik, uh, het, hij had dan geen verkeringen nog met haar. Maar zij heeft wel tegen hem gezegd van... Ja het gaat, het gaat niks worden verder. En, uh, dus ik, ik stuur hem al terug van nou ja, mijn hele uitzending gaat uh, dus over uitgaan en, en, en, uit, en, en, uh, en liefdesverdriet. En dan stuurt hij weer een sms'je terug van nou ja, vrienden van ons, uh, die zijn ook uit elkaar sinds gisteren. Dus is, ik weet niet wat het is. Het lijkt, wel, het lijkt wel echt die herfstlucht of zo. Die zorgt ervoor. Eigenlijk is het omgekeerd. Want normaal gaat het in de lente natuurlijk iedereen uit elkaar als die kriebels er zijn. Maar en nu in de herfst gaat iedereen. Uh, nou ja. Liefdesverdriet, dat is uh, wat de klok slaat. Uh, tot vijf uur nog hier op Radio 1 uh, in Nachtbrakers. En uh, mijn makers in Boyd's Bar. Die zitten daar nog met een biertje. Die gaat bijna dicht door de bar. En, uh, en ze praten mee over het onderwerp van vannacht. En ze geven liefdesverdriet-tips hoe je het beste daarmee om kan gaan. Boyd's bar. Boyd's bar, Boyd's bar, Boyd's bar. Heel veel afleiding. Drank? Ja. Ja, drank. En toch ook wel een beetje zelf mee te leiden? Ja. ja. Het is ook wel lekker om gewoon even twee weken heel reinig te zijn en heel zielig te doen. En dan één avond alleen maar jankmuziek op te zetten. Ja, inderdaad. Volledig in doorslaan. Ja, daar kan lekker op gang Dat je op een gegeven moment Celine Dion zelfs mag dragen. Oké, nu ga ik ver. Daar schiet ik wel van voor ja. Dat is andere redenen. Nee, maar wel afleidingen. Ja, ik denk het ook, ja. En zo snel mogelijk, uh, ik denk als man zo snel mogelijk weer die spanning opzoeken. Waarom alleen als man? <laughs> ja, weet ik veel. De vrouwen hebben geen nee. spanning. Nee, en vooral niet de... Oh, maar misschien moet ik toch nog contact met hem blijven houden. Dan maak je jezelf helemaal gek als je toch nog even checkt hoe het met hem is. Ja, ja dat moet je niet doen. Nee. Nee. Ik denk dat je ook wel, bedoel, als het uitgaat, moet er wel een soort van conflict zijn. Je kan niet, volgens mij kan je niet als vrienden uit elkaar gaan, want dan ga je elkaar toch weer bellen of ja. je ziet elkaar weer en je gaat toch een bakje doen. Het moet gewoon een punt zijn en ja, dan moet je allebei klaar met elkaar zijn. En dat is beter voor het verwerkingsproces van beide, volgens mij. Ja, ik heb dat dus wel geprobeerd, maar toen was ik van mijn maar vijftien... is dat ook niet al. meer dat vrouwen dat doen? Van goh, ze, we kunnen ook nog wel gewoon vrienden blijven. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Maar dat is wel... Maar volgens mij hebben mannen, tenminste dat wat ik in mijn kring hoor... meteen zoiets van, ja, krijgt krijg de tering even. Ja, en terecht. Weg je uit. Ja, ja. ja, ja nee, maar we kunnen ook nog gewoon vrienden, vrienden, vrienden, vrienden blijven. We kunnen ook nog gewoon... Nee. <laughs> nee. Volgens mij zijn mannen wel sneller aan het vooruit plannen. Yeah. Dus als uh, een meisje zegt... Nou, ik wil het uitmaken, maar ik wil er vrienden blijven... dan is de man alweer bij... nee, dat wil ik niet, want dan, dan wordt het allemaal veel te lastig. en zo. Ik wil nu gewoon dit afsluiten en dan wil ik door. Ja. Daarom geen ja. contact meer. Ja, en ik denk dat een man ook gewoon... In, een vrouw wil het dan allemaal... in harmonie en bla bla bla bla bla... en die wil dan nog... iets goeds van zichzelf laten horen... of weet ik veel wat, terwijl een een man volgens mij gewoon denkt, oké, okay, klaar, dan ben je ook uit... Die kan, volgens mij kan een man gewoon veel makkelijker zeggen... het is uit, dan ben je dus ook uit mijn leeftijd. En een vrouw dan denkt, ja, maar we hebben zoveel gedeeld... dus moeten we dat niet op de een of andere manier toch vast zien te houden? Denk ik. Ja, op. onmogelijk. Nee, het gaat niet. Nou, ik heb dus wel, want ik heb... Maar ja, toen was ik vijftien, dus van mijn vijftiende tot mijn achttiende. En dat is nog steeds wel een vriend van mij, die jongen. Maar dat duurde inderdaad wel drie jaar totdat het een keer echt klaar was... omdat we dan toch weer ergens bij, dronken bij elkaar in bed... Ja. En... ja, uiteindelijk zijn alle mannen... En ik denk daarom ook dat de mannen zeggen, nee, klaar. Um, dat als het met, met je ex in de kroeg zit of zo, dat je gewoon denkt... Nou, nu ik wil ik gewoon seks. Ja, maar dat wil een vrouw toch ook? Nou, dat weet ik niet. Die dingen dat mannen eerder... Vrouwen uh, zijn vaak emotioneel veel, veel meer betrokken met zo'n break-up, denk ik. Ja, dat denk ik ook. De vrouwen willen dan ook inderdaad vrienden blijven, omdat ze het niet kunnen loslaten eigenlijk. Maar ja. zodra hij dan met een nieuw meisje aankomt, wordt ze helemaal gek. Ja, dan word je helemaal gek. Dan willen ze hem weer terug. Ja. Oh, nee, ik heb ja. toch fout gemaakt. Maar vrouwen willen het ook graag, uh, die willen het er heel graag over hebben. Ja. Die willen het heel graag analyseren, die willen, heel graag, <laughs> nou, die willen er heel graag over praten. Waar en mannen hebben dat zijn? niet. Mannen die weten dat het een probleem is, die weten dat ze pijn hebben, maar die willen dat negeren. Ja. En Tenminste, dat merk ik heel erg om mezelf. Ik wil... Als ik, als ik iets kut vind, dan zet ik dat uit mijn leven, of uit mijn hoofd en ga ik ja. leuke dingen doen. Ah, ik denk het niet? ook wel, hoor. Ik denk dat het, dat het bij een gast zo, uh, dat die vrienden ook zo, uh, kom, we gaan gewoon de bier in, de kroeg ja, ja. En een vrouwen die gaan dan met, met een theetje zitten denken hoe ze zich nu voelen en ja. waar het mis is gegaan. Ja, no, yeah. ja, uh, no, boek sluiten en klaar. Ja, ja nee, dat ben ik het helemaal mee eens. <laughs> het is mooi hoe zij het verschil tussen mannen en vrouwen typeren daar. Zo van, ja, vrouwen zijn heel emotioneel en gevoelig. En mannen, ah joh, die stoppen weer en piemel ergens anders in en gaan weer door. Helemaal niks van waar. Ja, of ik ben een beetje vrouwelijk dan. Maar ik, uh, ik ga er niet zo snel overheen, hoor. Ik ga nog eventjes zwijmelen. Zwijmelen met, oh, dit is zo mooi. Etta James, I'd rather go blind. Something totally... Te zeer bij mevrouw Etta James I'd Rather Go Blind. Nachtbrakers, BNN Radio 1. Daar luister je naar en het is ja, zo rond kwart voor vijf is het altijd de tijd voor Joris en de liefde. Joris is echt een nachtbraker in hart en nieren en die gaat dan, uh, gaat dan op pad met zijn microfoon en met maar één vraag van wat betekent liefde voor jou? Wat is liefde? Liefde is um, iets wat je ontdekt als iemand overleden is eigenlijk. En dat is heel naar. Eigenlijk had je het eerder willen ontdekken. Ik moet er even wat meer over vertellen. Want... Liefde ken je natuurlijk uh, al je hele leven. Maar uh, als een hele goede vriendin overlijdt, dan, uh, dan zet het je tijd stil. En wat is er met die vriendin gebeurd? Zij hield altijd al van parachutespringen en zij... Um, was heel professioneel, dus uh, daar is iets in de lucht gebeurd... wat niks met fouten te maken heeft. Zij heeft waarschijnlijk... Iets van een hersenbloeding of een hartstilstand gekregen. En daardoor heeft ze niet meer kunnen reageren op de parachute. Dus ze heeft de parachute niet meer kunnen opentrekken. En ze zijn te pletter gevallen. En dat geeft mij wel weer rust met het idee dat zij niet, dat zij niet de grond op zich heeft afzien komen. Om hoe lang geleden is het gebeurd? Net iets meer dan een jaar geleden. En nog steeds emotioneel. Heel emotioneel. Wat ja. was jullie band? De band begon als collega, uh, maar werd heel snel een hartsvriendin. Uh, en we hadden uh, in het begin echt een, een driehoeksverhouding met nog een andere collega. Dat was echt heel close. Als je, dat klinkt een beetje raar, maar als je bij Defensie werkt, dan ben je niet alleen vrienden, dan ben je ook echt familie. Je, je, hebt, je bent dag en nacht bij elkaar, je helpt met verhuizen, je, je, je helpt elkaar door... Dik en dun, brengt elkaar meteen heel dicht bij elkaar. Dat, dat is echt een, een gewaarwording. Dat heb ik nooit eerder meegemaakt. En wat voor opzicht dan bij jou met haar? Het was wel een, een moeilijke verhouding. In de zin van dat we in het begin met z'n drieën waren. En, en met z'n drieën een relatie is uh, vrij pittig. Uh, en de zin wat van... voor relatie had je dan? Een vriendschappelijke relatie? Het was een vriendschappelijke relatie. Of ging dat verder dan een vriendschappelijke relatie? Nee, het was een vriendschappelijke relatie. Uh... Maar dat waren drie meiden? Drie meiden. En als je met z'n drie hartvriendin bent... dan is er altijd eentje die denkt dat die derde wil aan de wagen was. En dat was jij niet. Dat was zij eigenlijk. En dat... Je vriendin die overleden is. Ja. Ja. En dat was heel... Want dat was ze helemaal niet, maar dat was in haar hoofd. En dat moesten we elke keer rechtzetten. Op een gegeven moment had ze op een of andere manier haar weggevonden. Uh, ging ze ook weg bij Defensie en had ze haar eigen bedrijf uh, opgestart. En was ze helemaal in haar element en had ze haar plek gevonden. En daarmee werd ze uh, ook in haar optiek, uh, niet meer de derde wiel aan de wagen... maar was ze ook in haar opzicht uh, gewoon een eenheid. Ze had een minderwaardigheidscomplex ten opzichte van jullie... Ja, dat, dat zou ik wel bijna durven zeggen, ja. Kijk je daar vervelend op terug dan? Nou, op het moment dat zij had van ik heb mijn eigen ding... en het werd daadwerkelijk voor haar in haar opzicht ook echt eh, evenwaardig... Eh, toen overleed zij. Dus ik heb op, op het moment dat zij overleed... heb ik maandenlang um, heel erg gedacht van... Uh, shit, ik heb... Um, zij heeft heel lang zich minderwaardig gevoeld. En op het moment dat zich... Dat ze zich uh, evenredig voelde, moest ze overlijden. Ja. Op wat voor manier ging je daar in het begin mee om? Want op een gegeven moment wordt het wel wat meer een plek geven, natuurlijk. Ik heb me dus in het begin schuldig gevoeld. Uh, had ik daar niet wat aan kunnen doen, aan haar minderwaardigheidscomplex? Had ik haar niet nog meer aandacht kunnen geven? Want uh, ik en die andere vriendin die hadden wel relaties. Ik uh, een langdurige relatie, en die had andere vriendin uh, meerdere relaties uh, achtereen. En zij was eigenlijk altijd alleen. En ja, daardoor voelde zij zich alleen en had ze ook alle tijd om heel veel aandacht te geven aan de anderen. En dat heb ik nooit kunnen compenseren. De hoeveelheid aandacht die ze aan me gaf. Dat is dan toch dat moment. Ik vind het ook altijd zelf wat je wel eens hoort van die mensen die dan op hun sterfbed liggen. En dan hoor je mensen zeggen van ja, we hebben eindelijk alles kunnen zeggen wat we wilden zeggen. Dan denk ik, ja. En misschien uh, is dat zo, maar ik vind het een beetje hard. Ik had er uh, graag nog langer van willen genieten, van haar zelfstandigheid en haar. De relatie was op dat moment gewoon anders dan het voorheen was. Ja, het, het, werd, het werd mooier. Dat het... is mooie liefde. Ja. Normaal gesproken vraag ik altijd mensen over liefde en dan gaan we het heel snel over de relatie hebben. Maar jouw liefde ligt nog steeds ook heel erg bij haar. Ja, het zijn andere liefdes. Ja? Er bestaan heel veel liefdes in het leven. Ja, die ja. ja. is zeker onder. Het verhaal van uh, Joris en de liefde. En dat is ook eigenlijk een soort liefdesverdriet wat deze mevrouw had. Alleen weer op een hele andere manier ook een soort rouw waar ze in zat. Zij, uh, zij verloren vriendin uh, tijdens het parachutespringen... die een, uh, waarschijnlijk een hersenbloeding kreeg... en niet de parachute meer kon openen en toen uh, ja, het loodje legde. Het gaat uh, de afgelopen twee uur over liefdesverdriet. En het is grappig, want tijdens een plaat loop ik dan eventjes... Uh, naar, naar de redactie waar iedereen druk bezig is met het programma wat hierna komt start. En die geeft me allemaal tips wat ik nu moet gaan doen. Nou, Zometeen even een rijtje van die tips. Het is een beetje kommer en kwel eigenlijk op Radio 1 vannacht. Ook nu deze plaat weer. Rolling Stones met I've Got The Blues. En het gaat allemaal over liefdesverdriet en over nou ja, de blues hebben. En die heb ik. Het is dinsdagavond uitgegaan met mijn vriendinnetje. En ik heb het de afgelopen twee uur over gehad met jou. En hele mooie verhalen gehoord. Ook wat minder mooie verhalen. Maar iedereen heeft zijn hart gelucht. Ik heb mijn hart ook gelucht. Uh, dat, dat helpt best wel. Over uh, dat het uit is met mijn vriendinnetje. Um, en ik, uh, ja, ik was toen net even op de redactie voor het programma wat hierna na komt start. En iedereen die hier is, het zijn, uh, het zijn nog vier mensen, die zeggen van... Ah, Frankie, wat zie je toch voor je? Maar... En toen kwam een lijst met tips. Nummer één, doorblijven sms'en, niet opgeven. Want um, ja, we sms'en nog wel een beetje met elkaar, mijn ex en ik. En um, eigenlijk krijg je ook de tip van juist niet meer sms'en. Uit je hoofd zetten, uit je leven halen, anders mis je er steeds. Maar ook een tip is wel van niet opgeven, want aan haar laten zien dat ze fout heeft gemaakt. En dat kan je door die sms'jes natuurlijk ook wel uh, weer doen. Dat ze denkt van, ah, oh, ze blijft me wel sms'en. Omdat ze dan denkt van, ja, ik mis hem wel heel erg. Um, een grappige tip, jouw parfum voor haar deur spuiten... zodat ze aan je kan blijven denken. Dus het uh, is best wel zielig. Gaat ze naar de bakker en dan oh ja, Frank, oh ja, ja, ja, ja. Nou, dat, dat, Het kan, het kan. Ervandoor gaan met haar beste vriendin. Vind ik nogal een rigoureuze en best wel een onaardige tip ook. Maar ja, het is ook wel een mogelijkheid. Dat is allemaal een beetje jaloers maken, tips. Nou ja, juist geen contact meer is dus ook een tip. Want uh, nou ja, dan zet je er helemaal uit het hoofd... en dan kan je verder gaan met je leven. Afleiding, dus lekker uh, met je vrienden de kroeg in. Of uh, ja, heel veel gaan sporten kan ook helpen. Veel hardlopen bijvoorbeeld. Drank. <laughs> Ja, dat uh, is een hele goede. Heb ik ook best wel aardig gedaan deze week. Erover praten, want gedeelde smart is halve smart. Nee, dat heb ik de afgelopen twee uur gedaan en ook de afgelopen week met veel vrienden. Muziek luisteren, dat, ja, dat, dat werkt echt supergoed. En jezelf heel zielig vinden. Nou, ga ik me nog, nog drie minuten, drieënhalf minuten, ga ik mezelf heel erg zielig vinden. En dan, uh, dan richt ik mijn vizier naar voren. En zowel op het gebied van liefde, maar ook op het gebied van radio maken, Want dan praat ik met Lizzie, die zometeen start presenteert. Ja, laat je aan said the breath i've taken and the one i must to go on but it ain't been in your hands so you understand whose bones my dear feet sleep stop to toe I'm a dildo. Matilda en uh, Al J. Het is de drie minuten voor vijf en uh, daar zit ze hoor Lizzie. Ja, ik zie dat je de Sider van Filemon lekker hebt opgedronken. <laughs> <Ja>. <laughs> ik dacht, er staat nog wel een, uh, een beetje voor mij, nee. maar helaas niet. Nou ja, dat is ook ja. een tip hè, toen net van liefdesverdriet uh, veel drank. <laughs> ja, wat had je een mooie uitzending zeg. Dankjewel. dankjewel. Voor de, ben, je, ben je er een beetje overheen nu? Nou ja, het heeft me op zich echt wel. Want ik, ik, ik, ik, mijn opening uh, om, om drie uur moest ik dus het hele verhaal vertellen... Ja. En dan zag ik wel een klein beetje tegenop. Ik had wel een beetje spanning in de benen... om dat zo op de radio te vertellen. Maar nee, het heeft me heel erg opgelucht. Heb je, heb je nog goede tips gekregen? Ja, het, het strijdt een beetje tegen elkaar in. Want de ene zegt van, geen contact meer. Omdat je dan echt iemand uit je hoofd kan zetten. En ja. de ander zegt van, ja, maar ja, als het nog, er zit nog wel wat in of zo. En je moet laten zien hoe leuk je bent. Wel contact houden. Dus ja, ik, ik heb een sms van haar gekregen. Net voor de uitzending ook nog. En toen zei ze wel van, ja, fijne show. En uh, um, Zullen we van de week wat gaan drinken? Misschien nog even met elkaar praten. En ja, ja. toen heb ik teruggestuurd Maar van... heb je dan het idee, als, ze, als zij dan weer wat met jou wil gaan drinken, dat ze... Uh, dat, dat er nog wat in zit, krijg je daar hoop van. Nee. Of denk je dat je het dan beter kunt, kunt afsluiten? Nou ja, nee, het is meer van. Het is niet dat we ruzie hebben met elkaar of dat zij mij niet meer leuk vindt of dat ik haar niet meer leuk vind. Maar dat ze, dus gewoon, ze is gewoon even te druk met zichzelf in haar hoofd. En dat moet ze even oplossen met wat ze nou wil en welke kansen op gaat. En, en dus ik denk niet dat het, het. Ik heb geen hoop. Want ik heb ook tegen haar gezegd: van, ja, ik denk dat je dit met jezelf moet oplossen. Ja. En ik kan je daar nu niet bij helpen. Dus het is geen hoop, maar het is wel goed. Want nu was het toch wel zo abrupt. En dat, daar hou ik niet van. Dat het zo abrupt is. Je moet het toch goed kunnen afsluiten. Ja, vind ik wel. En misschien, want zei ze ook, het liefst stop ik je in een vrieskist en haal ik je er over een half jaar uit als ik weet wat ik wil gaan doen, als ik wat verder ben. En ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat mag niet denk ik, hè? Nee, ik ga niet in een vrieskist zitten. Nee, gelukkig zit je hier gewoon lekker. Ja. Maar dat dus. Ik heb twee uur lang over liefdesverdient gehad. Wat ga jij zo meteen doen? Wij gaan het hebben, waar ben jij bang voor? Laat ik dat eerst vragen, want daar wil ik het het komende uur over hebben. Waar mensen bang voor zijn. Heb jij een rare fobie, een rare angst? Nou ja, eigenlijk niet zo heel erg. Ja, ik, ja, ik, ik hou ik niet van spinnen, ik hou niet van slangen, ja. maar ik ben er niet bang voor. Je hebt mensen hysterisch raken ja, van heb ja, ja, angst. Ja, je hebt echt wel gradaties. Ik heb een hele rare angst. Ik, ik ben een beetje bang voor lieve heersbeestjes. Oh, <laughs> ja, dat klinkt, het, ze heten lieve heersbeestjes. Ja, ik weet, het, ik weet het, het klinkt echt te belachelijk voor woorden. Maar goed, het is niet dat het mijn leven beïnvloedt inderdaad, nee, weet ja, je. Maar het nee. is dus toch, ik vind ze niet prettig. Nee, nee, dat begrijp ik. Maar ja, zo meteen ja. dus. Start 0 121 kan je al bellen. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week hier bij Nachtvraagers. Goedenacht.